Die gaan actief op zoek naar misstanden en als ze die tegenkomen of vermoeden geven ze dat door aan het OM. De Nederlandse Vereniging van Banken wil dat geld in geldautomaten bij een plofkraak totaal onbruikbaar wordt. Bijvoorbeeld door verbranding. Van de Nederlandse bank mag dat nu niet. Volgens regelgeving mag geld niet waardeloos worden gemaakt. Het duurt nog maanden voordat de hulplijn 113 zelfmoordpreventie bereikbaar is via telefoonnummer 113. Nu moet daarvoor nog 0900 0113 worden gebeld. Er zijn nog technische en procedurele hordes te nemen om dat te veranderen, zegt staatssecretaris Blokhuis. De afgelopen maanden maakten twee mensen een eind aan hun leven nadat ze te vergeefs 113 hadden gebeld in plaats van 0900 0113. Vrouwen die een abortus hebben ondergaan kunnen vanaf komend jaar gratis een spiraaltje laten plaatsen in een abortuskliniek. In Nederland worden jaarlijks zo'n 30.000 abortussen uitgevoerd. Een derde daarvan is niet de eerste keer. Er is daarom gezocht naar een manier om te voorkomen dat veel vrouwen nog eens een abortus moeten ondergaan. En er komt volgend jaar een nieuwe Elfsteden zwemtocht. Eind augustus gaan BN'ers elkaar in estafette afwisselen. Het is een idee van lange afstandszwemmer Maarten van der Weijden. Dit jaar legde hij in zijn eentje de tocht langs de Friese Elsteden af. Bijna 200 kilometer. Het weer. Vannacht kan overal mist ontstaan. Lokaal ligt de vorst. Alleen in de kustgebieden blijft het boven nul. Ook morgenochtend nog op veel plaatsen nevelig of mist. Vooral in het zuidoosten kan de mist de hele dag blijven hangen. En het wordt morgen een graad of zes. Dit was het NOS Journaal.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 Je bent niet uit je hoofd, zie je f en tijde.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 Er zijn nog technische en procedurele hordes te nemen om dat te veranderen, zeer. Snel beloofde in het debat dat er bij de Belastingdienst onder meer twee speciale raadspersonen komen die op zoek gaan naar misstanden. Een spoorwegpersoneel in Frankrijk is begonnen aan een nationale staking. Het lijkt een van de grootste stakingen in jaren te worden die het openbaar vervoer dagenlang dreigt stil te leggen. De Franse transportbonden hebben de staking uitgeroepen... uit protest tegen de hervorming van het Franse pensioenstelsel. Het weer. Vannacht kan overal mist ontstaan. Lokaal ook lichte vorst. En de komende dag begint op veel plaatsen met nevel of mist. Vooral in het zuidoosten blijft die hangen. Elders ook zon en het wordt ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.